Twee uur. Dit is Radio 1, het Tijd van de Brink. Goedemiddag, in dit is de dag, er is een Nederlands mega visserschip in opspraak. En dat is niet de eerste keer. En Marga Bult over de kansen van Ilse de Lange en Whalen op het Songfestival. Nu is het internationaal Journaal met Mark Visser. De lang verwachte Syrië-conferentie in Genève wordt gehouden op 22 januari. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft dat bekendgemaakt...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 De Europese Commissie komt met voorstellen waardoor het onmogelijk moet worden voor bedrijven om belasting te ontwijken. Veel bedrijven maken nu gebruik van zogeheten brievenbusfirma's met het doel zo min mogelijk belasting te betalen. Volgens een schatting van de Europese Commissie lopen de Europese schatkisten per jaar zo'n duizend miljard euro mis door deze constructies. Nederland is een van de landen waarvan bekend is dat er meer dan tienduizend brievenbusfirma's gevestigd zijn. En dat is ook het geval in vele andere Europese landen.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 Vorig jaar was zangeres Anouk de Nederlandse inzending... en zij bereikte met haar liedje Birds de finale. Anouk eindigde uiteindelijk op de negende plek. Denemarken won het Eurovisie Festival... en daar wordt het volgend jaar dan ook gehouden. De eerste show van Monty Python was binnen 43 seconden uitverkocht. Vorige week werd bekend dat John Cleese, Eric Idle, Terry Gillum... Michael Palin en Terry Jones op 1 juli samenkomen... voor een reunieoptreden in Londen. En nu is besloten nog vier optredens te geven. Het zal voor het eerst sinds 2009 zijn... dat de nog levende mannen van Monty Python een optreden geven. Enkele lichte buien vanmiddag. Soms breekt even de zon door en het is 5 tot 8 graden. Waait een zwakke tot matige noordenwind. In de nacht en morgen overdag keren de wolken terug. Met enkele soms winterse buien. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Zometeen en dit is de dag. Nederland heeft sinds vandaag twee drie-sterren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 Goedemiddag, hartelijk welkom. Dit is de dag dat Ierland bekend maakt... waarom ze een Nederlands mega visserschip heeft geënterd. Wat gaat er mis aan boord van onze grootschalige visserijschepen... en wat moeten we er tegen doen? Ik vraag dat zo aan uh, PvdA-kamerlid Shura Dikkers. En verder aan tafel, Marga Bult werd in 1987 vijfde... op het Eurovisie Songfestival met Recht op in de wind. Marga, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Zojuist is bekend geworden dat Nederland Ilse de Lange en Welen afvaardigt. Is dat een goede keus? Ja, super. Ja? Ja, de geruchten waren er al. Eerst Ilse en later uh, kwam ook Welen erbij. Ja, ik vind het helemaal te gek. Het zijn natuurlijk twee rasartiesten. Zitten al heel erg lang in het vak ervaring heb je nodig. Ik ben er heel erg blij mee. Jessica Larive sleepte als lid van het Europees Parlement ooit... een mooi handelscontract uit het vuur... door een Japanse minister te laten winnen met een spelletje stoeldans. Straks een gesprek over haar leven en de toekomst van Europa. En hoe krijg je als jonge vluchteling met oorlogservaringen... je leven in Nederland op de rails? Acteur Bright Richards en komiek Jurgen Rijman helpen jonge asielzoekers weer in zichzelf te geloven. De michelin zijn weer uitgedeeld. Topkok Julius Jaspers, wat was de grootste verrassing voor jou? Uh, de lees is best een verrassing. En vooral dat Interscaldes in Kruidingen hem niet gekregen heeft, die derde ster. Live muziek komt vandaag van Scott Wal. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website nu. Nederland stuurt Ilse de Lange en Noelen naar het Eurovisie Zongfestival uh, volgend jaar. Marga, jij mocht in 1987 meedoen. En het was met dit nummer. Een beetje een opgepimte versie, hè? Ja, deze is vorig jaar uitgekomen. Dat het 25 jaar geleden was. Ja. En uh, ja, die heeft het nog goed gedaan ook. Kijk, Kijk. en heb je nou, nog... Mensen, het maakt niet uit. Mensen herkennen het en doen nog altijd mee. Dus, uh... Wat heb je er zelf nog warme ervaringen bij? Alleen maar. Alleen maar. Ja, dat klinkt stom, het is echt zo. Het was natuurlijk um, na mijn succesvolle periode met Babe, 16 hits gehad. Echt getoerd en veel opgetreden. Was dat het begin van een uh, solo carrière. En dat was een, een, een al aardigs begin, moet ik zeggen. Toen ik uh, naar Brussel ging. Weliswaar in een busje. Het was leuker geweest dat ik verder weg uh, gekund had. En ik werd uiteindelijk vijfde. En ik kreeg daar ook nog de populariteitsprijs bij de vrouwen. Uh, Johnny Logan kreeg dat bij de mannen. Ja, en toen is mijn uh, solo-carrière toch wel, als zei het schoorvoetend... maar bedoel, je kunt je wel op een aardige manier neerzetten en presenteren. Ja, wat dat betreft is het een goed podium. Daar praten ja. we zo nog wel even over uh, door. Nu even naar nu. Ja, uh, Ilse de Lange-Welen. Ja. Logisch duo eigenlijk. Nou, als je daarover nadenkt... Kijk, ik ken Ilse en Welen eigenlijk allebei al toen ze veel en veel jonger was. Want uh, Welen komt uit het orkest Mill Street. En uh, die kwam je vaak tegen in het vak. Nou, Ilse, die ken ik echt nog als meisje toen ze schoenen verkocht in Almelo. Toevallig? Het zijn beide... Dat jullie elkaar kenden? Of nou ja, zij komt uit Almelo. En ik uh, kom uit, ook uit uh, Denenkamp. Dus nog een uh, dus kilometer of twintig van Almelo. Maar is veel jonger dan jij? Ja, ik kan nu... Uh, ik het, ja, ik kan de moeder zijn. Ja. Maar het leuke is uh, dat Ilse toen ze daar werkte... toen was ze al wat ouder en dat was een aantal jaren na mijn songfestival... ik denk dat ze 15 of zo was, dat ze zei... oh, wat jij doet en hebt gedaan, dat wil ik ook... Ook een beetje zoals wij praten met de trends. En ik vond, nou, nou staat ze er toch maar wel. Welen, dat was een jongen die altijd al naar het Songfestival wilde. Die vond dat iets geweldigs. En het aardige is, ze hebben al samen uh, alles opgetreden, ook als duo. En ze zijn allebei... en Wanneer was dat? Ik denk dat het nu een jaar of drie geleden is. Dat was een soort gelegenheid dat ze dat deden. Maar ondertussen heb ik begrepen dat ze afgelopen jaar. hebben ze gewoon gezamenlijk gewerkt. Stiekem. Stiekempjes. Naar Nashville een album gemaakt. Uh, de naam Common Linnits. Bedacht. Wat overigens betekent, wat is dat nou? Dat betekent, dat is, de, dat is de kneu. En de kneu is een zangvogeltje uit het oosten. Kijk. Kijk, <laughs> zijn we daar ook even. En Common Limits. Dus ik, ik vind het niet zo gek, want ze zijn allebei country liefhebbers. Ilse is dat maar, is welen zeer zeker. En dat voeg je bij elkaar. Ja, ze hebben een bak aan ervaring. Uh, ze hebben hits op YouTube... Want dat is momenteel, social media kun je niet zonder. In dit hele Songfestival tijdperk gaat alles via YouTube en filmpjes. Vergeet niet, um, ook zij, uh, Ilse, zit nog eens een keer weer in de jury van de Voice of Holland. kan ook iedereen zien. Het zijn allemaal dingen die mee kunnen helpen. Want met... daar wordt ze bekender door en nou, dat kan ook weer helpen. Ja, dat is voor Anouk heeft dat ook enorm gewerkt. Kijk, en het feit dat zij met z'n tweeën gaan en een rasartiest zijn... veel ervaring hebben, ook niet ontzettend jong... Maar ook weer niet te oud, want dat vind ik ook belangrijk. Ik denk dat het een zeer goede keuze is. Nu het liedje nog. Ja, Jurgen Rijman, word jij er enthousiast van, van dit duo? Uh, ja, ik ben een groot fan van Welen. Dus sowieso. En ja, Elsie, die ken ik uh, van, van de nummers die de hits op de radio gewoon. Hm. Maar ik denk wel dat ze samen iets moois kunnen neerzetten. Ja. Dat ja. Ja, is dus alleen... Ja. Nogmaals, ik, be, ik blijf sceptisch over het Songfestival. Het, het, is, ja, het is toch meer ja. het, het, het, het Oostblok sorry, voor het Songfestival geworden de laatste tijd. En... Omdat die elkaar de hand boven hebben. Ja, hoofd die houden. Die een ja het is, natuurlijk, Er zijn meerdere krachten aan de hand. Als alleen maar ja. het kiezen voor een goed liedje. En dat is zeker waar. Dat, dat, dat was in onze tijd minder. Hadden we ook al wat uh, voormalige Oostblokkers erbij, zou ik maar zeggen. Ja. Maar nu is het echt een soort Oost-West-feestje. Alhoewel ik moet zeggen, sinds er weer een, een, een echte jury is. Dus niet alleen maar het telefoten. <lacht> zie je al dat de uitslagen al de heel de anders een beetje zijn, hè. beter worden. Woordje, en dat is wel een hele goede ontwikkeling. Dat er weer een echte vakjury is. Ja, Anderen aan tafel die uh, enthousiast of juist niet enthousiast zijn over de duo? Julius? Heel erg leuk. Ja. Ik ben helemaal dol op Ilse de Lange. Dus ik ben, ik ben al helemaal heel het is, erg partijdig ook. Dus Oké, okay, dus <laughs> samen, samen zijn ja. Julius en ik hebben gewoon één goed koppel. Dat ja, wel. jullie ja. ook weer samen. Ja. Goed. Goed. Ja. Jij wil, ja. Doe jij ja. Doe ik Ilse. Nee, helemaal goed. Ja. Je zei nou het liedje nog. Nou ja goed, waar kiezen ze voor? Het, het blijkt ja, het dat ze een heel album... Dat, al dat weten ze denk ik wel. Ze zullen hun voorkeur hebben. Want ik ga er vanuit op het album. Daar zullen er twaalf tot misschien wel dertien, veertien stukken komen. Maar wordt het nummer niet gekozen door het publiek zoals vroeger? Of nee. Ze zijn gewoon één nummer nu ja, en dat gaat ze Ja, het doen. is okay. dit keer. Daarom hebben ze ook meegedaan. Ik kan me ook voorstellen, dat is mij in het verleden ook wel eens gebeurd. Wil je nog eens meedoen? Dan ga jij niet als gevestigd artiest in Nederland... ga jij niet met vijf, zes anderen, denk ik... in een soort competitie van misschien mag ik meedoen. Nee, maar het misschien uh, vijf liedjes van hun album dat je mag kiezen als publicatie. Ja, ja, maar even waarom was. niet? Is dat een beetje als een minister... die zich kandidaat stelt om burgemeester te worden in een klein dorp... en dan in competitie moet met raadsleden ter plekke? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik denk, <lacht> oh, ik ik denk dat geleken. het een beetje... Je zegt, je zegt het aardig, maar zo uh, kun je het zeggen. Want er is in het verleden ook wel eens... Kijk, Anouk is ook gegaan omdat zij mocht bepalen... met haar liedje wat ze wilde doen. En um, Welen en um, Ilse gaan ook met een liedje... waarvan zij beiden het gevoel hebben... Ja. Uh, dat is het. En want dan democratie dan denk ik dat dat is dan een vooral een iets lastigs... als allerlei mensen zich daarmee gaan bemoeien... Nou, democratie, ik denk gewoon op het moment dat je weer begint met zes artiesten... dat kun je doen, dan heb je een heel leuke live show... en mensen vinden het geweldig en je trekt kijkers. Maar dan krijg je niet de zwaardere artiesten... Uh, waarmee ik bedoel, de mensen met een A-status. Ja, want die zeggen, de democratie ja, ik, waar ik, sowieso niet ik ga, nee, ga niet meer... Uh, nee, je bent ik minister van Vrede, niet, van Vrede toch? Hoor. Ja, van Vrede, maar democratie en entertainment van De minister van samen, Vrede schaft nee, onmiddellijk de, de democratie af. Ja, ja, ja, ik, ja, ik heb wel begrepen dat Ilse liever voor een hartsnummer gaat... vanuit het hart, het gevoel. Kijk, en als Welen dat nou ook... Ik denk dat ze met elkaar echt wel... Hoe weet wel jij hebben... dat? Dat heb ik allemaal al gehoord. Bij de bakker je, je in Almelo. Dat vo... Nee, absoluut niet. in Oosten, hè? Nee, nee, nee. Maar het Songfestival kun je volgen. Het was vanochtend natuurlijk... Uh, iedereen is daar in Wisselood Studio. De hele pers was bij elkaar. En ja, ik hou dat toch wel een beetje in de gaten. En zeker als ik hier ook nog gevraagd word om daar uh, ja. wat over te en vertellen. En jij hoopt dat Welen dan ook uit zijn hart wil zingen? Nou ja, goed. Ik ben niet zo van de ballets. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus ik hoop op een soort mid nummer Maar dat is ook een vooroordeel want ik bedoel het kan ook zo zijn dat een, een, een bellet wel uh, slaagt. Maar ik denk dat Welen en uh, Ilse, uh, hun kennenden, die twee kennenden, die komen er absoluut uit. Die kunnen ook goed met elkaar. Het zijn allebei gevoelsmensen. Ja. Die zouden dit project nooit aangaan uh, op het moment dat ze zich daar niet uh, naam nee. mee zouden voelen. Want neem eens nog een risico. Het kan ook echt misgaan daar. Hè? Ja, en dan denk ik toch... Te kunnen zeggen dat ze geen risico nemen. Waarom niet? Maar ik heb dat altijd al gevonden. Ik bedoel, het feit dat Zineke ging, was ik niet gelukkig mee, omdat ze heel jong is en een kind. Er komt enorm veel op je af. Um, ik denk dat het Songfestival, um, dat, dat kan ik denk ik nu beoordelen achteraf. Dat staat zo op zichzelf. Dat heeft niks te maken of je nou in het Siggo-doom staat of het Gelderdoom of je toert door de wereld. Dat is iets unieks en dat en maakt je echt groot. En je weet echt niet wat je overkomt. Dus dan moet je als jonkje eigenlijk ook niet willen staan. Nou, ik denk dat het ontzettend zwaar is, want het vergt heel veel van je. Enorm, er wordt enorm aan je getrokken. Zoals Anouk heeft zich vorig jaar ook bewust teruggetrokken op de kamer, keek filmpjes en was ze alleen maar wanneer ze nodig was. Dat vind ik ook jammer, want je mist zoveel moois. Maar wel verstandig misschien, als je het goed wil doen? Ja. Dan kun je nu achteraf, zij heeft Nederland eindelijk weer laten ruiken gebracht, ja. en de finale gebracht, zou je dat kunnen zeggen. Ik zou er tussenin zitten, want oh, het is zo fantastisch om het mee te mogen maken en het dan ook bewust mee te maken, want ja, je gaat bij wijze van spreken eigenlijk maar één keer. Hè? Ja, nou ja, klopt het dat jij ooit gevraagd bent om nog een keer te gaan naar sesies? Ja, nog wel eens, en ook, nou, gepolst, hè, en ook uh, de Dutch Diva's, dat was destijds, nu zijn we nog met z'n tweeën, maar toen met Sandra Remer, Schaukie Smit en ik, dus alle drie oud songfestival corifeeën maar dan hadden we weer in een Competitie gemoeten. En dat daar, uh, daar doen Aster en ik. Niet. Nou ja, Aster. <lacht> Even een beetje. Nee, maar weet je wat het is? Op een gegeven moment is het ook zo. Um, <lacht> je hebt het gedaan en ik vind op een gegeven moment. Ik ben nu ook 50 plus. Dat moet je overlaten aan de nieuwe generatie. De nieuwe muziekstroom. Uh, het is allang geen zongfestival meer. Het gaat niet meer om het liedje. Het gaat om. Alles. Het is compleet een Klippenfestival geworden. Ja. En op een gegeven moment moet je dat niet meer doen. Want, nou, dan, nou, kijk, Engelbert Heumper deed ik even Engeland op. Ja, opgekeken. weet je nog. Je bent helemaal niet zo oud als Engelbert, begrijp ik het niet verkeerd. Maar dat, dat vond ik ook een beetje gênant, eerlijk gezegd. Dat is echt de uh, opa tussen de jonkies die nog ja. even liet zien dat hij een nootje kon houden. Moet je niet meer willen maar Moet je eigenlijk. niet willen, nee. Marga ook niet. Je eigenlijk. bent zo, nee, zo, nee, zo afvang nee, Maar moet ik bedoel, nog wel willen. Maar moet Marga het nog willen? Marga mag voor mij altijd zinnen. Wat lief. <laughs> dat is toch een schat. He? Maar ook ja. jou vertegenwoordig op het Songfestival? Mij was er Rijn, vertegenwoordigd, ah, ja. Kijk, Rijman vertegenwoordigd door maar. Misschien kwartier. kunnen we het nog omdraaien dan. <laughs> nee, dat <laughs> zou ik niet doen. We hebben echt nu fantastische vertegenwoordigers. En ik hoop zo dat we dit keer weer in de finale komen. En misschien nog wel wat hoger dan die 19. Maar is het niet heel anders dan de 1987? Ja, niet te vergelijken. Wij moesten met een orkest. Het was toen nog het laatste songfestival... wat Rogier van Otterloo zwaaide. Drie minuten. Dat geldt voor 87 en nu de duur van het liedje. Maar er mocht niets meelopen. Alleen een kliktrek voor het ritme. Dat hoorde Rogier van Otterloo in zijn koptelefoon. Ik had mijn band bij me. Maar die moesten ook dat wat ze speelden... Uh, um, dus eigenlijk wat het publiek zag. Want ze speelden niet echt, want dat deed het orkest. Dat moesten ze ook kunnen. Je mocht totaal geen attributen gebruiken. Geen vuurwerk, noem maar op. Het, was, het ging echt veel meer om het liedje. Ja. Nou, en dat is nu allemaal geoorloofd. En je zat echt met een vakjury. En nu is het gewoon, het, het is compleet, het is allemaal telefoto. Hm. Eigenlijk was het toen veel beter. Nou, het was denk ik wat. Het, het, het, het ging meer om het liedje ja. en om de compositie. En ook door de social media, het is natuurlijk een totaal andere wereld. En daar moet je ook in mee willen en gaan, vind ik. Anders loop je achter. Ja, is het veel meer. De clips al, zometeen. Iedereen investeert al in gigantische clips, want die komen op YouTube. Dat gaat de wereld die moet over. Het gaan doen. En de platen mogen ook op het moment dat het liedje bekend is, mogen ze al op YouTube gedraaid worden. Dat was bij ons twee of drie nee. weken van tevoren. Ja. Dus iedereen kent de liedjes al. Als je een beetje in het Songfestival en bent jij zegt van ik, al die landen. Ik denk ook dat ze beter kunnen scoren dan Anhoek volgend jaar, vorig jaar. Nou, ik vond Anouk ook fantastisch Jawel. hoor. Maar uh, dit, ik denk dat dit iets... Mannetje, vrouwtje, vergeet niet. Welen is ook een hele mooie man. Okay. En het zou, niet, het zou niet moeten, maar zo gaat het. Als die jonge dames en die jonge meiden zo'n een, een prachtige zanger zien... En het scheelt dat, het toch dat een aantal stemmen. Ja, die, die meiden Stukker gaan allemaal... Het is wel waar, maar het is dus een ook koppel. een heel mooi koppel. Ja. Ze hebben een mooie uitstraling. Ik vind ook dat ze beiden aaibaar zijn... Waarbij, weet je wel, dicht bij het publiek. Ja, het gaat ook om die hele act en hoe is het liedje. Ik heb er heel veel van. Ik hoor het, ik hoor het. We gaan naar live muziek van de formatie Scotwell. West-Fries drietal, country en Americana liedjes. Maar vertaald in een eigen West-Friese dialect. Jullie hadden onlangs succes ook in Nashville, hè? Jazeker. Ja, alleen ja, ja, uh, Hils en Whalen zijn niet de enige maar. die daar mogen komen. Ja. Ja, en ja. de gitarist van Doe maar doet mee op jullie laatste album, ik begrepen. Nee, dat is niet de gitarist van Doemaar. Ik denk dat je de link met Doemaar legt... omdat hij mee heeft gedaan aan uh, Gitaarjongens. Een programma van Henny Vrienden. Zijn we er toch en daar gedaan? hebben ze met heel veel moeite... Elko Gelling weten op te sporen. En wij hadden hem voor die tijd dan gevonden. En Kijk. hij heeft bij ons uh, een hele mooie solo ingespeeld op onze cd. Leuk, ja. ja. waar jullie droom om Amerikaanse muziek te vertalen... of te hertalen in het Westfries? Nou, wij, wij zien en wij voelen een connectie... tussen die uh, Amerikaanse countrymuziek van het platteland... en van de echte mensen en het, uh, die zingen over het leven. En wij voelen dan een connectie met onze West-Friese taal en cultuur. Waar mensen ook uh, van origine leefden van het land. En, uh, en niet te veel uh, opsmuk en... Uh, we wilden graag in onze eigen dialect ook uh, het hele leven kunnen bezingen. Dus we hebben die Amerikaanse muziek als voorbeeld genomen. Ja. En dat vertaalt in onze eigen taal. Dus ik, ik sluit me aan bij Marga dat Waelen en Ilse ons land uh, dit jaar echt moeten gaan vertegenwoordigen. Ik vroeg maar het helemaal niet, maar we zijn zou, blij met je steun. Ik zou voorstellen ja, dat, dat was... we volgend jaar Scotwal uh, oh, West-Friesland laten vertegenwoordigen. Uh, je voelde hem aankomen. Ja, ja, ik, ik dacht er komt meer. iets aan. Ik ja, dacht jullie eens. Er kwam nog meer. Aan. Ja, precies. Je voelde het aankomen. Wat gaan jullie nu voor ons zingen? Wij gaan nu zingen het lied Als ik zeggen zou. En dat is ook de titel van de film van Scotwal. En de première van onze film... we moeten helaas onze meerdere erkennen in Monty en die was pas na 44 seconden uitverkocht in schade. Oh ja, ja, ja. Dus we hebben er wat lang over gedaan. Maar daar, hebben we, daar gaan we binnenkort nog theaters en filmzalen mee bestormen. Okay. En dit lied heet Als ik zeggen zou... Als ik zeg reusel dat ik van je hou, zou je denken dat je bij me draait. Als jij zeg reusel, schat, ik hou van jou, kwam ik kruipen bij je. En In het eerste licht raakt de nacht uit zicht. En de liefde schijnt over de dag. Maar het was niet best als je in je nest mooi te slijpen lag. Je zag het wel en ik knijp heel zacht gezien. Wat ben wij verwend zonder rode cent, toch maar mooi Dat ik van je hou, zou je denken dat je bij me bleef? Als jij zeggen zou, schat ik hou van jou, kwam ik kruipen bij je. we horen jullie straks uh, opnieuw. En tijdens de muziek kreeg ik een brief onder mijn neus gescho gescho geschoven... van Marga Bult. Mag ik dat voorlezen, wat erop staat? Ja, tuurlijk wel. Omdat ik ze hoorde in het West-Fries. En ik moest dus ineens denken aan Twente, Ilse. Ja? En toen kwam ineens Drenthe in me op. Ik denk, god, ik ben er vergeten iets te melden. Namelijk... Nou, dat, uh, uh, dat men zegt dat Daniel Lohuis, onze Drenthe-Daniel uh, Lohuis, die wie, wie kent hem niet, dat hij toch ook bij dit project uh, betrokken is, bij Ilse en bij uh, Welen. Wat, wat is zijn rol? Nou, ik denk qua uh, compositie. En ook okay. Nashville heeft, oh, okay. uh, heeft daar natuurlijk ook heel veel mee. Dus ik denk dat hij aangetrokken is door deze twee... Wij worden wonen. alleen maar enthousiaster. Ja, hè? <laughs> Dit weekend de Ierland een Nederlands mega visserschip dat daar aan het vissen was, de Annalise Elena. Niet zomaar een uh, trawler, maar een super exemplaar van 144 meter. PvdA-kamerlid Jura Dikkers, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een soort varende fabriek? Ja, zo moet je dat wel voorstellen. Wat is er in... Ja, sorry, gaat u gang. Ze kunnen in één keer heel veel vis vangen en dat in het ruim verwerken. Wat is er uh, gebeurd dit weekend? Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar hij is opgebracht door de Ierse kustwacht. Uh, op verdenking, zoals wij nu begrijpen, van high-grade. En high-grade is het overboord gooien van kleinere vis als je grotere vis kan vangen. En dat mag niet? Nee, dat mag niet, want we hebben een zorgvuldig beheer van de visstand op zee. En dat doe je niet voor niets, want heel veel van die bestanden staan onder druk. Hè? Vissen, sommige vissen, daar zijn er niet zoveel van. Dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En daarom is high-grade verboden. En, en over welke vis hebben we het in dit geval? Horsmakreel. Horsmakreel. Horstmarkreel, maar kreelsoort die vooral in Afrika gegeten wordt. Daar hebben ze kleintjes van gevangen, uh, maar die vonden ze te klein... en die hebben ze weer teruggegooid. En gaan die dieren dan dood? Ze, ze worden ervan verdacht dat ze dat ja, gedaan okay. hebben. Zo dat ze dat gedaan hebben, dat is dat nog formuleren. niet... Ja. Die maar gaan die, die kleintjes dan allemaal dood? Of hoe moet ik me dat ja, voorstellen? Ja, die worden sowieso in zo'n net worden ze al heel erg geperst... maar die worden in het ruim gelaten. Waarschijnlijk zaten ze al... Uh, in de koelcel, cool uh, uh, als, als inderdaad klopt wat gezegd wordt... dan is het gebruikelijk dat uh, ze in ieder geval al dood zijn... als ze overboord gaan. Ja, En dat is dus vrij ernstig als je dat doet? Ja, natuurlijk, want dan, uh, die beesten hebben niet meer de kans... zich voort te planten en dat is gewoon slecht voor de soort. Want is het ook nog een, een bedreigde soort? Horsmakreel niet, maar het is wel een soort die onder druk staat. Maar er staan natuurlijk heel veel vissoorten onder druk. Ja. Maar er kan prima op gevist worden als je dat verantwoord doet. Ja, precies. Moet je het wel netjes doen. Eerder ja, dit jaar precies. was uh, deze redere parlervliet en van de plas in het nieuws... wegens een beschuldiging van high grading. ook. Zem, laat ja. besteden daar een reportage aan. Laten we even luisteren naar een impressie. Het bedrijf Parlevliet en van der Plas uit Katwijk dumpt in stilte massa's dode haring. De economische logica die staat haaks op het beschermen van visbestanden. Kleine haring wordt ingewisseld om plaats te maken voor grotere. Bovendien komen ze op zo'n schip in een gekoelde tank en dan zitten ze dan een paar uur voordat ze overboord gepompt worden. Dus uh, daar is geen enkele vis meer leven van. En dat doen ze gewoon om hun eigen honger te stillen. Ja, ze werden dus beschuldigd van high grading, maar daar waren ze ook weer van vrijgesproken, toch? Ja, er is wel een boete. Het is ontzettend lastig om high grade uh, te. Uh, uh om dat aan te tonen. Want je bent er niet bij op zee. De uh, inspectie is er ook niet bij. En als de inspectie al naar zo'n schip komt varen... dan zien ze al heel snel zo'n stipje op de radar verschijnen. Dat je weet, daar komt de inspectie aan. Dus de, de reders die kwaad willen, die kunnen ook kwaad. Het is bijna wij dan, niet te controleren, zegt u. Het is niet te controleren. Dus het is ook heel erg lastig om ze ervoor te veroordelen. Maar goed, wie, wie weet, misschien waren ze ook wel gewoon onschuldig. Hè? laten we dat ook niet vergeten. Ja, maar goed, um, dat is maar de vraag. Want er is, of, is er reden om te denken dat ze niet onschuldig zijn? Ze hebben wel een boete gekregen wegens administratief, uh, administratieve fouten. Maar goed, high grading kan niet worden aangetoond. Nee, nee. Vindt u, wat, wat kan je hier tegen doen? Stel dat het veel voorkomt, of meer voorkomt... of vaak voorkomt bij dit bedrijf. Wat kan je dan doen? Nou, Wij hebben de staatssecretaris van Economische Zaken... zij gaat daarover gevraagd om permanent cameratoezicht op boten uh, toe te staan. Er gaat heel veel EU-geld om in die uh, visserij. Ze krijgen een subsidie uit Europa. Nou, dan vind ik dat ze daar ook wel wat voor terug mogen doen. Permanent Onderhandige... cameratoezicht. Permanent camera toezicht. Alles wat ze board. doen wordt gefilmd? Ja, nou, geen Big Brother, maar alles wat relevant is om te filmen, moet je filmen. Je hoeft die mensen niet uh, tijdens hun maaltijd te filmen, dat interesseert me verder nee, niet U zoveel. was verder ook altijd heel erg van privacy, toch? Nee, dat, zei, dat zag ik op Twitter dat ik daarvan was, maar dat is echt een andere Show. Er zijn ja, niet veel Sjoera's, maar dit is Sjoera Nas. U bent niet voor privacy. Ik ben enorm voor privacy, maar je wil natuurlijk wel weten dat dit deugt. Ja, en u zegt, dus moet je maar een, een beetje privacy opgeven en permanent uh, camera toezicht op nee, weet nood. je ik, ik hoef niet te zien wie de handelingen verricht. Ik wil alleen zien wat er aan boord komt en wat er weer van boord gaat. Want er gaat altijd vis over boord. Daar doen de vissers ook helemaal niet moeilijk over. Uh, maar je wil natuurlijk wel precies weten wat er dan over boord gaat. En je kan dat ook doen door mensen te laten meevaren. Dat gebeurt ook. Onderzoekers varen wel eens mee. Maar die worden ook geregeld om weer de toegang geweigerd. Dus dat die, die, toezicht moet gewoon verbeteren. Ja, de telefoon is Gerard van Balsvoort van de Redersvereniging voor de tv -visserij. Goedemiddag meneer van Balsvoort. Goedemiddag. Permanent camera toezicht. Goed idee? Ja hoor, goed idee. Ja, Nou, dan zijn we klaar. Ja. <laughs> Want waarom Zij vindt u het een goed idee? <laughs> nou, wij, ik, ik moet even kort nagaan. Het is goed dat mevrouw Dikker zegt dat uh, in Duitsland er een beschuldiging was van een ex-wegenemer. En daar zijn ze van vrijgesproken. Het was niet eens een beschuldiging van de overheid. Ze hebben onderzocht en niet gevonden. Dus daarmee zijn ze in feite onschuldig. Uh, wat er nu in Ierland speelt, daar wachten we vandaag. Ik denk dat vandaag berichten loskomen van uh, het politierapport, wat is overhandigd aan de rechter... en dan horen we denk ik later in de middag wat die rechter heeft geconstateerd... op basis van het politierapport. Ja, we hoorden Staat high van... grading. Zou dat klinkert u raar in de oren? Nou, het lijkt me in dit geval tamelijk uh, onlogisch. Het is, ik zal u ook uitleggen waarom. Uh, de visserij is op Horstmakril. Het kwotum van Nederland voor Horstmakril is 59.000 ton... Dus 59 miljoen kilo, dat u even de omvang van de bestanden en ook van de quota even realiseert. Mm -hmm. uh, we hebben nog bij lange na niet in Nederland uh, dit quota volgevangen. En de, het is ook alle zeer waarschijnlijk dat we ook niet de volle 49.000 ton uh, gaan volvangen. Dus het lijkt niet logisch, ook vanuit economisch opzicht om dan toch vis weg te gooien. Ja, ja, maar die kleine makreel brengt minder op, ook ik me laten vertellen. Ja, maar als die al minder opbrengt, het is hosmakreel het is geen makreel. En hosmakreel, ook als zou die kleine hosmakreel minder opleveren... als je helemaal niks, niks <coughs> mee doet, dan, dan verdien je helemaal niets. En dus het, maar goed, dat is over dit geval. Uh, u ging terug naar die kamers aan boord. Mm -hmm. Ik ben met mevrouw Dikkers volstrekt eens dat uh, je moet heel goed... Een ...hele goede controle hebben op de visserij, dat is nodig, aan de wal en uh, op zee. Op zee is het natuurlijk vrij kostbare controle, er, gebeurt, er wordt flink gecontroleerd, moet ik zeggen. Dat gaf ook de Ierse overheid aan, die hebben 13 schepen dit jaar opgebracht... ...maar ze hebben er veel meer gecontroleerd, uh, ik geloof 900 zoveel dit jaar, Niet ja. ons... ...maar alle schepen daar ja. in het wateren. En over die kamers aan boord, wij zijn zelfs vanaf 1 augustus bezig op ons eigen initiatief... Met een, uh, met een pilot waarin we die camera's aan boord van een van onze schepen hebben. Om Want te u kijken vindt het nodig hoe ook? Kennelijk is, is het nodig, ook volgens u? Nee, ik vind controle ten algemeen nodig. Uh, en uh, het is denk ik heel moeilijk, in welke tak van sport ook, om 100% controle te hebben. Ik bedoel, dat lijkt me gewoon erg uh, ingewikkeld worden voor iedereen. Maar de mensen die maar... aangesloten zijn bij de redensvereniging, die vinden dat niet vervelend? Nee, wij kunnen leven met Kamer op, op voorwaarde dat natuurlijk onze collega's, concurrenten in Ierland, in, uh, in Denemarken, in Noorwegen onder dezelfde controle zijn. Ja, dat iedereen, op... dat iedereen dezelfde regels hanteert. Mevrouw Dikers, me, daar bent u waarschijnlijk ook voor, is. of niet? Dat zou u? Nou, nou, dat, ik zeg mevrouw Dikkers, zou, daar bent u waarschijnlijk ook voor. Dat zou betekenen dat het een economische relevantie zou hebben om die dingen aan boord te hebben, dat het uit concurrentieoogpunt relevant is, dat de collega's dat ook hebben. Het lijkt mij vooral voor de visstanden heel erg belangrijk om dat te hebben. En laten wij in Nederland maar voorop lopen. Er gaat dit jaar ook weer, wat is het, 12, 13 miljoen euro ah, okay. naar de visserijsector. Ik denk dat daar prima, Camera toe is. U zegt ook als het op andere, andere landen het niet doen, dan gaan wij het toch doen. Ja, precies. Ja, meneer Van Balsvoort, akkoord? Nou ja, laten we eerst kijken hoe die pilot afloopt, of het überhaupt werkzaam is. Die doen we samen met de overheid, met de AID, dat heet tegenwoordig NVWA, dus de controleinstelling zelf. Want het is nog niet helemaal bewezen of dat wel kan. Maar goed, we zijn hem bezig met de pilot. Ja, u was net voor. Als die, goed, als die goed afloopt, dan willen we daar aan meewerken om het in te voeren. Maar ik vind het niet onlogisch als je op die hostingkrill, kan ik u zeggen, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Portugal, Zweden, UK en wij hebben daar quota in. Ja, dus allemaal quota. controleren, zegt dus u. Dus allemaal moeten controleerd worden. Lijkt Lijkt me het laatste, laatste woord aan mevrouw Larieve, die vroeger in het Europarlement zat. Dus er vermoedelijk alles van weet. Nou, ik wou alleen even zeggen, ik hoorde uh, het PvdA-Kamerlid zeggen... dan moeten wij het maar alleen doen. En ik wilde toch op wijzen. We zijn heel lang, hebben we altijd het beste jongetje van de, de klas... De gekke Henkie van, van Europa. De klas willen zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is de visbestanden te beschermen... En, Daaraan zie je dat Europa geen ver van je bedshow is. Want dat moet je samen Maar de doen. grote reders zijn allemaal Nederlandse reders. Of het nou om Parlevliet gaat of om de familie van. Dat zijn de grote jongens van Dit loopt helemaal van. uit de hand. Het is hoog tijd voor het nieuws. Dit gesprek wordt ongetwijfeld <laughs> voortgezet. Shura Dikkers, hartelijk dank. Gerrit van Balsvoort, hartelijk dank. Um, straks na half drie Jurgen Rijman en acteur Bright Richard... die jonge asielzoekers onder de arm hebben genomen. Dit is, Radio 3. Het is inmiddels drie minuten over half drie. Mark Visser. De langverwachte Syrië-conferentie in Genève wordt gehouden op 22 januari. VN-secretaris Ban Ki-moon heeft dat bekendgemaakt. Over de top is maanden onderhandeld. Belangrijke VN-lidstaten werden niet eens over de deelnemers aan de conferentie. Het is niet duidelijk of die problemen nu uit de wereld zijn. Ook VN-chef Ban Ki-moon wil niet zeggen welke landen deelnemen... maar wil wel kwijt dat er van zowel het Syrische regime... als de oppositie een afvaardiging aanwezig zal zijn. Vier oudere bewoners van verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg... worden woensdag overgeplaatst naar een geïsoleerde locatie. Vorige week werd bekend dat ze besmet zijn met de darmbacterie Klebsiella... die gevaarlijk is voor mensen met een verminderde weerstand. De besmetting is niet te bestrijden met antibiotica. Het verpleeghuis wil de vier oudere patiënten daarom afgezonderd... van de andere bewoners verzorgen en laten herstellen.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 Goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom, bij dit is de dag met hier aan tafel Marga Bult over het Songfestival. Topkok Julius Jaspers over de Michelin-sterren, oud voor de VVD Jessica Larive en acteur Bright Richards die samen met Jurgen Rijman jonge asielzoekers helpt. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website dag. Bright Richard, jij was tot 1989 een bekende Liberiaan... maar intussen ben je ook al een bekende Nederlander geworden. Je acteert, schrijft theaterstukken... maar het laatste jaar leer jij jonge asielzoekers... hoe ze in zichzelf kunnen gaan geloven. Zeg ik het zo goed? Ja. Want? Nou, het is heel belangrijk, want uh, of je nu in Nederland mag wonen of niet... waar je ook naartoe gaat, je hebt het geloof in jezelf nodig... en je hebt je talent nodig om verder te kunnen gaan. En is het een logische reactie dat als je ergens vanuit je eigen land naartoe gaat... dat het dan minder goed gaat met je zelfvertrouwen? Uh, kijk, je bent gevlucht. Dat betekent dat wie je zelf bent, was in gevaar. Dus je was ongewenst en je bent, je bent verklaard als iemand zonder waarde. En je komt in een nieuw land. Je bent verklaard tot iemand zonder waarde? Ja. ja, ja. Zo voelt dat? Zo voelt dat, ja, want... Uh, als je waarde zou hebben, zou je niet 1, 2, 3 uit het land verdreven worden. En zou je nieuwe gastland jou zomaar omhelzen als je van waarde zou zijn? Hmm. Dus kijk, misschien als je Solomon Kalou bent of... Die kan heel goed voetballen, <laughs> toch? Ja, en wat er wel belangrijk is, is dat jij persoonlijk je eigen waarde niet vergeet. Dat je niet vergeet wie je bent, wie je was, wat je kan... En gaan uitzoeken hoe je dat gaat inzetten in je nieuwe thuisland... of in je nieuwe cultuur, of waar je ook bent. Ja, want dat gold voor jou ook toen je hier in Nederland kwam? Ja, maar dat, dat kan jij niet alleen. Je hebt anderen nodig die jou helpen om opnieuw in jezelf te geloven. Waardoor omstandigheden uh, verlies je het geloof in jouzelf. Dus in het Azizuka-centrum had ik toen iemand die mij zag. En die zei van... Hey, Jij bent goed bezig. Ik ga je introduceren bij Music Meeting. En, en wat was dat voor iemand? Gewoon een, andere... Gewoon een medewerker die toen werkte bij, bij het opvanghuis, bij het COA toen. En zij zag mij en ze zei van nou, ik was bezig met entertainmentprogramma's organiseren voor mij aan die antwaziezoekers daar Voor vrij... Onderling? Onderling. Elke vrijdag eh, organiseerde, organiseerde ik programma's. Gingen we zingen, dansen, poëzie doen en van alles. Dat deed ik vroeger. Dat deed ik ook toen ik in vluchtelingenkamp was in Liberia. En zij zag me en zei: maar ze zei vanuit, je, moet bij andere, je moet andere artiesten leren kennen. Dus ik werk als, zij werkte als vrijwilliger toen bij Music Meeting en ze zei: Ik ga je introduceren. En wat deed dat met jou? Nou, ik kwam bij Music Meeting en ik mocht uh, presenteren bij de hoofdpodium van Music Meeting. En later bij Dunja Festival, Mundiaal Festival. Er ging iets door mijn life, wat ik heb ervaard toen ik twaalf was. Ik speelde voor van mijn elfde, twaalfde toneel. Uh, dus ik had meteen het gevoel van nou. Als ik dit kan doen, dan kan ik opnieuw mijn oude vak beoefenen in dit land. Want, want toen je 11, 12 was, was je nog in Liberia, neem ik aan. Ja. Toen had je datzelfde gevoel toen je op een podium kwam te staan? Ja, toen ik 11, 12 was, stond ik altijd voor het podium. En, en later ging ik veel politiek doen, debatteren enzovoort. Maar toen ik daar op dat podium zat, bij een music meeting, kwam datzelfde gevoel als toen ik 12 was. En ik wist: dit kan ik weer. Dit kan, dit kan niemand van mij afpakken. Dit kan ik altijd doen waar ik ook naartoe ga in de wereld, dit vind ik leuk om te doen. En daar had u wel die medewerker voor nodig. Althans, die heeft u daarbij geholpen. Die heeft mij geïntroduceerd bij Music Meeting. En, nou ja, en de rest moet ik zelf doen. En ik denk soms, het gezien worden is heel belangrijk. En ik ben heel blij, Jonge Rijman heeft ons gezien. En die heeft toch gedacht, nou, ik ga zorgen... dat ook andere mensen jullie zien ja. en ik ga mijn best doen voor jullie. En ik bedoel, wij kunnen allemaal doen wat wij kunnen. Eh, we kunnen, kunnen allemaal doen. Een kleintje wat we kunnen is heel groot voor de anderen... op een bepaalde punt in zijn leven. Ik, ik ga een woord zeggen van Nelson Mandela. Die zei iets over Ruth Die zei, Ruth je hebt gekozen om mijn vriend te zijn... in een periode dat ik geen vriend had. Op dit moment heb ik veel vrienden. Zou ik je vriendschap niet meer nodig hebben? Maar toen ik in de gevangenis zat... En ik had een vriend nodig, heb jij als grote voetballer in Europa gekozen... om mijn vriend te zijn. Dus, en dat vind ik heel belangrijk. Dat ook op dit moment in onze ontwikkeling... als Azizuk, als jongeren, ook dat jongerij gekozen heeft ja. om ons vriend te zijn. Ja. Ik wil even naar Jessica Larive. U heeft de hele wereld overgeweest, niet als vluchteling... maar wel telkens weer in een nieuwe situatie... waarin u zichzelf moest bewijzen. Herkent u wat uh, gezegd wordt? Ja, absoluut. En ik heb grote bewondering voor je. Dankjewel. Want is het zo moeilijk om op een andere plek datzelfde talent weer te gebruiken? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, je bent uit je normale omgeving en je kent niemand en je spreekt de taal vaak ook niet. Dus ik vind het geweldig wat, uh, wat hij aan het doen is. En uh, Jurgen ook, dat hij hem helpt. Jurgen kwam in 1975 naar Nederland? Ja. Nee, ik kwam eerder. In uh, 1975 werd Suriname onafhankelijk. Ja. Vandaar die ja, precies. Ja. Uh, ik kwam in, Ik ben hier geboren in uh, 1966... Uh, ...in 67 de Suriname vertrokken, daar opgegroeid... ...en toen van 85 tot 93 in Nederland gewoond... ...en vanaf 2001 weer. En hoe was het om hier te komen toen? Uh, nou, ik weet nog, toen ik hier kwam te, om te studeren in 85... ...was het, was het toch een cultuurschok voor mij. Uh, ik kwam op de universiteit en ja, ik, ik kende niemand... En, ja. Ik was in Nederland, als Suriname was ik altijd een van de langste. En dan kom je hier en dan heb je allemaal mensen van jouw lengte. En toen was, je je plotseling, een was ik was plotseling gemiddeld ja. Ja. tot klein. En uh, ja, het, het was toch even wennen. Je, je, je wordt uit je omgeving gehaald, alles is anders. De geuren waar, waar je op stad zocht zijn anders. De herkenningsgeluiden zijn anders. De, en dat, dat, dat vergt heel veel van de mens om daarin dan weer je talent te ontdekken. En maar ook je zelfvertrouwen een beetje kwijt. Je zelfvertrouwen, ja. ja. Je zelfvertrouwen kan je op dat moment ook kwijtraken. En zeker als je in zo'n situatie zit als waarin die armen zitten... en die, die jonge vluchtelingen zitten, dan kan je zeker je zelfvertrouwen... want je hebt zoiets gevoel van, ja, ik moet hier moet ik zo lang door procedures gaan... om te bewijzen dat ik echt wel een nut heb voor deze samenleving... En dat, dat, dat gaat knagen aan je zelfvertrouwen. Ja. Bright, wat doe jij nu met uh, asielzoekers? Je hebt het afgelopen jaar met ze opgetrokken. Wat doe je met ze? Um, ik, ik ga samen met hen terug naar wat ze kunnen. Uh, heel vaak hebben ze een gevoel... doordat ze soms lang moeten wachten dat ze niks kunnen. Uh, en ik ga ook met hen kijken naar wat ze mogen. En, en vanuit dat wat ze kunnen... Ik bedoel zoals we zeggen in Afrika. Dat wat je kan moet je met de kracht van Hercules doen. De kracht van? Hercules. Her Hercules. Hercules. Hercules, Hercules, Hercules, Hercules ja. Ja, mijn inborger is nog steeds niet gelukkig. Geen gelukte. niks, we komen eruit. We hebben geen gehoord jouw <laughs> uh, Dus dat ze dat met die kracht moeten doen... om de wereld uh, te laten zien. Sommigen rappen, sommigen dansen. Sommigen zijn klerenmakers, sommigen zijn automonteurs. Sommigen willen talk worden, sommigen willen marketeer worden... die andere wil studeren. Die talenten zijn uiteenlopend. Maar het belangrijkste vind ik dat ze een nieuwe gemeenschap vinden. Dat ze een nieuwe community vinden. Waar dus je ik... je veilig voelt. Ja, een gemeenschap die eigenlijk zoiets heeft van... je bent de moeite waard, je hebt iets mm. belangrijk. Eh? Dus ik vind het leuk om net die West-Fries band te horen. Want we zitten in drachten en een meisje bij ons die zingt... en ze is nu bij een Friese band aan het optreden. Dus zij is verder dan ik in de inborgering... want ze kan langzaam zingen in het Fries, wat ik niet kan. Nee, nee. <laughs> En Jurgen, wat is jouw betrokkenheid bij het project? Nou, ik kwam Breit tegen tijdens een, een voorstelling van uh, As I Left My Father's Home. En dat is een waanzinnige voorstelling over een verhaal van uh, vier vluchtelingen... die vertellen hun verhaal van waarom ze gevlucht zijn en wat ze allemaal hebben meegemaakt. En ik was zo onder de indruk van zijn talent en wat hij deed. En toen zei hij me van, nou, ik ben 27 november hebben we een, een project... waarbij we jonge talenten gaan laten zien aan de staatssecretaris... om te laten zien dat er heel veel talent verloren gaat... als je ze maar opsluit en er niets mee laat doen... Uh, wil je iets betekenen voor ons daar? En de directie zegt, ja, natuurlijk wil ik daar iets in betekenen. En dat is komende woensdag, hè? Dat is komende woensdag, is dat in ja. de en dat Haag. is staatssecretaris hm. Teven? Ja. Dat is zo'n beetje de vijand voor de meeste asielgroepers. <laughs> nou, um, ik denk dat hij een dialoogpartner met ons wil zijn. En dat ja. is heel goed. Hè? Hij wil in gesprek? Nou, hij, hij komt speciaal om te kijken. En hij gaat ook met de jongeren in gesprek. En dat vind ik heel belangrijk dat hij dat doet. Want uh, we hebben een kei nodig. Ik denk ook dat hij ook een goede toekomst wil voor deze jongeren. Ook, maar goed. Want het gaat om jongeren die hier toegelaten zijn inmiddels. Of nog niet? Nou, kijk, dat maar, dat maakt dus niet uit. Maakt niet uit. Okay. Het, precies, het maakt niet uit. Het waar het om gaat. Mensen worden het, gaan vluchten uit het land om wat verderen ook, omdat ze vervolgd worden. Uh, ik, ik, daarom haat ik het woord gelukzoekers ook. Waarom mag iemand niet op zoek naar geluk gaan? Weet je? het heeft zo'n negatieve nabijsmaak gekregen in Nederland. Maar ze komen dan in een situatie terecht... waarbij ze een aantal maanden onderweg zijn... om eindelijk een plek te vinden waar ze zich veilig voelen. Worden ze vervolgens uh, in een asielzoekerscentrum... worden ze op waar ze niets mogen doen. Ze mogen niet naar school, ze mogen niet nee. werken. Ze mogen gewoon niets doen. Dus er gaat zoveel verloren in een periode... van soms een half jaar tot drie jaar... waarbij mensen compleet nutteloos worden. Mm. En ja, daar, dat willen wij voorkomen dit project. En daar hij zo goed mee bezig. En ik vind dat de minister dat ook moet weten. Van laat de jongeren gewoon direct hun bijdrage leveren. En dan kunnen ze zelf op een gegeven moment, als ze nou wel mogen blijven of niet mogen blijven, maar met een gevoel van eigenwaarde de volgende stap nemen in hun leven. En ik denk dat, dat het het allerbelangrijkste is van dit project. Ja, Jessica Larive, bent u nog lid van de VVD? Ja, zeker. Do die doet hier altijd een beetje moeilijk over, hè? Nou ja, dat... Uh, dit... <laughs> Diepe zucht. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben nu uit de politiek. Ja. En... Uh, en ik ben heel blij te horen dat Teven openstaat voor dialoog. En, en met jullie gaat praten en gaat kijken. Maar ik ben blij dat ik zelf niet meer in de politiek zit. Want het zijn hele moeilijke besluiten die je moet nemen. U snapt de moeite ja, ik, van. Ja. Sorry, ik vind het geen politiek besluit. Ik vind het gewoon een puur menselijk besluit en een. En een Besluiten toch gewoon met ons normaal verstand moeten gebruiken. Van als we mensen in ons land hebben die om wat voor redenen ook een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling en vooral ook een eigen ontwikkeling, moeten die mensen gewoon een gelegenheid geven. En dan vind ik dat het, dat het helemaal geen politieke issue is. En dan geef je ook hoop, is dan de redenering ja. aan Jurgen? Nou, al geef je hoop, dit geeft ook hoop voor de toekomst. al mogen ze hier niet blijven, hebben ze tenminste niet stilgestaan en hebben ze iets meegegeven om, om de rest van hun pad voor te zetten. Mevrouw Rarier, u schudde nee. Nee, ik schudde geen nee. Oh, sorry, dat dacht, ik te zien. dat dacht ik te zien. Ik begrijp heel goed wat hier gezegd wordt. Maar ja. het zijn hele moeilijke besluiten die je moet nemen. Want zodra je mensen kent, hè, dan, dan verandert de hele situatie. Maar ja. je, je zult ook één lijn moeten trekken. En dat zul je met z'n allen moeten doen. Dat kan niet alleen Nederland. Ja. Op op dat moet eigen ook de Europees, zegt u. Of misschien tuurlijk. nog wel breder. Bright, wat is de boodschap die jij voor TV hebt woensdag? Um, ik denk, um, ik denk dat iets gaat gebeuren met Leven. Dus ik heb geen boodschap voor hem. Hij gaat het ervaren. Hij wordt gaat hem raken in zijn hart. Hij wordt geraakt. En hij zou die jongeren zien. En hij zou zichzelf erkennen in die jongeren. Toen hij zelf jong was, dat hij ook een droom had, dat hij ook een een visie had over de toekomst... en dat hij ook mensen heeft ontmoet... waardoor hij nu staatssecretaris is. En dat hij elke, elke keer ook de regels van het spel moet leren kennen... om te kunnen doen wat hij doet. En ik hoop dat als hij dat ziet in de jongeren... dat hij ook zou denken van nou... ik weet niet waar jouw toekomst is... maar ik ga jou een kans geven om aan die toekomst te werken. Oké, okay. heel veel succes woensdag. We gaan naar het tweede nummer van Scott. Wat gaan jullie spelen? Koetel de koet. Koetel Koet. Goed op de koet. Ja. Zo. We kunnen niet wachten. Oké, okay, daar gaat hij. Grijze lucht, diepe zucht, waterkoud, klatergoud. Koppie stick, krenten. Je hebt nergens heen no joh, kijk eens aan. Vandaag de vriend, bergen der man. No joh, goed de goed gloed in de huwelijkspot. Niks ging moeilijk doen, eruit. Vandaag begon en ging voorbij, kloeg en deur is de weer een klaai. Je yeah, gaat nergens heen No, joh, kijk er zo Vandaag de vriend, morgen en de man No, joh, koetel de koets gloed in de huwelijksboot Vijg het slot of aan je maal Zeg thuis teugen, moeder de vrouw Bind je eigen vast met koeien taal. Je gaat nergens heen, oh no, yo, kijkers aan. Vandaag de vrienden bergen de Bank. Vies van lag wachtte water in een plas. Ze kater kwam hem goed van pas, zo kreeg hij de prinses. Aan. Vandaag de vriend, morgen der man. No jo, koetel de koet, kloet in de huur. Ik meinte, ja, mijn microfoon doet het weer. Zijn jullie binnenkort nog ergens te zien? Wij zijn uh, aanstaande zaterdag in Concordia in noord de, de hele avond uh, te zien. Okay. En uh, 14 december in Hoorn, in de bioscoop daar. Zo is het goed. Zo is het goed. En ja, uh, www.scotwal.nl. Ja. daar kan je het allemaal zien. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag is de Michelin-gids voor 2014 gepresenteerd. Wie zijn de winnaars en de verliezers? En waarom nemen steeds meer sterrenkoks... vrijwillig afscheid van hun ster? Gaan we vragen aan uh, tv kok Julius Jaspers. Ja, is het nog eigenlijk nog spannend? Zo'n dag voor jou? Ontzettend spannend. Ja, je kan ook heel vrolijk binnen. Ja, ik ben ook heel vrolijk, want al mijn kameraden hebben goed gescoord. Al mijn kameraden? En, uh, ja, ja, ja, ja. ja, we zijn one big family. Dus uh, nee, nee maar super, super goed gegaan. We hebben weer een uh, drie-sterrenzaak erbij. Ja? Uh, terwijl er ook tegelijkertijd één afvalt. Hè. oud gaat uh, dicht, 22 december. En nu hebben we de Leest in fase. Dus in een gebied van uh, 30 vierkante kilometer hebben we er zomaar twee. Is dat toevallig? Nee. Nou ja, ja dat is toevallig. Ja. Oké, okay, het is niet zo dat daar om een of andere reden goed gekookt wordt... maar dat, uh, dat is echt toeval. Ja. Uh, wat was dat de grootste verrassing? De leest in fase die drie sterren krijgt? Nou, de, dat is de, de positieve verrassing. Ik heb ook nog wel een negatieve verrassing. Dat is dat iedereen het onbegrijpelijk vindt. En ik ook dat Interskaldus in uh, Kruiningen in Zeeland... Uh, niet een derde ster heeft gekregen. Dan wordt zo verschrikkelijk goed gekookt. Ga je daar zelf ook eten dan? Ja, dan ga ik wel eens eten. Ja, en da daarom weet je dat? Ja, daarom weet ik dat. Oké. Okay. Ja, anders zou ik dat niet kunnen weten. Natuurlijk. Nee, dat lijkt mij ook. Maar ik, <lacht> ik gaat allemaal, uh, Je kan zeg maar, niet overal uh, eten, lijkt me Met de mond en de ogen en de, en de neus. Uh, de, de, de, de, de zintuigen worden ingeschakeld en dan is het of goed of niet goed. Ja, en jij proeft dan en je denkt, dit is drie sterren. Wauw, te gek. Ja, <lacht> ja. Nee, dat klopt. Maar dan gaat er toch iets mis, want het is niet gebeurd. Nee, dat is gek dan. Ja. ja, waar ligt dat aan, hè, zo je Ja, ja dat, is altijd, dat is altijd heel lastig. Ja. Dat, het zijn natuurlijk controles en uh, voor zo'n drie sterren uh, uh, komen ze natuurlijk wel acht of tien keer eten. Maar ja, dat moet allemaal wel dan die acht of tien keer heel erg goed zijn. Dan krijg je elke keer, mag niet één keer tussen zitten dat ja, er iets minder dat, is. Dat, ik ben geen Michelin-inspecteur, maar ik kan me zomaar voorstellen dat als het één of twee keer wat minder is, dat ze zeggen: nou, dan wachten we gewoon nog even een jaar. Ja. Ja, dus dat gaat allemaal dat heel kan. gedoseerd. De, de Leest is van Jacob-Jan Boerma. Ja. Is die beter dan Jannie Boer van de Libra? Nou, er is denk ik op dat niveau niemand beter. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En uh, het is een heel, heel ander restaurant. hele andere keuken. Nee, dat is niet beter of minder. Dat kan je zo niet zeggen. Ze zijn wel anders. Ze, ze zijn verschillend, maar je kan het niet benoemen. Nou, als je heel erg van uh, de ene uh, keuken houdt... Uh, je kunt een voorkeur uitspreken. Ik vind ze allebei topper. Ik heb geen voorkeur. Ik ga... Met veel plezier bij beide... Of zijn het allebei vrienden en wil je geen ruzie met een van beiden? Nee, nee, nee. Nee nee, nee want ik nee hoor, helemaal niet. Nee. Nee, je kan echt niet kiezen tussen die twee. Johnny Boer heeft ook nog het restaurant Libraïs zusje. Ja, twee Michelinsterren. Dus heel eigenlijk knap heeft hij de taal, heeft hij er vijf. Zomaar, ja. Ja, dat klopt. Dat kan dus, dat je twee restaurants hebt. En die je allemaal nou, op een topniveau Ja, Het is, is natuurlijk wel zo dat uh, in beide uh, zaken... Uh, je kan niet chef zijn in twee zaken. Dus je de, moet zelf ook kiezen Dus de kiezen zijn, zijn rechterhand... Uh, is natuurlijk ook een hele belangrijke schakel daarin. Ja. Er zijn nu 105 sterrenrestaurants in Nederland. Dat ja. zijn er vier meer dan vorig jaar, of dit ja. jaar eigenlijk. Is dat, uh, kan je zeggen dat is een goede ontwikkeling is of zeg je van het is toevallig? Nee, het is een geweldige ontwikkeling. En wat vooral heel erg leuk is, is dat niet alleen maar... Uh, ja, De zaken die in de running zijn voor een ster, een ster krijgen. Maar dat er ook outsiders zijn. En dat er bijvoorbeeld ook nu een restaurant is met gerechtjes van 15 euro per bordje. Wat ook gewoon weer een Michelin-ster heeft. Ja, dat is van? Ron Gastrobar in Amsterdam. Ja, van Ronlauw. Van Blauw. Die is hier te gast geweest. Die is gestopt met wat idee? Die is gestopt met zijn twee-sterren-formule. Uh, heeft gekozen ervoor om 25 gerechtjes op de kaart te zetten. Allemaal 15 euro per stuk. Je kunt ze door elkaar bestellen. Je kunt er 1, 2, 3, 4 nemen. Ik heb aan 3, vind ik heel erg mooi. Dan heb je echt genoeg gegeten. Ja, Dan heb je, heb je een superavond of middag. Ja. Okay. Uh, Dat is waarschijnlijk betaalbaar. het goedkoopste restaurant van Nederland. Um, dat zou zomaar kunnen, hoewel er heel veel sterrenrestaurants zijn... die uh, het niet zo druk hebben met de lunch... en daar ook hele goede, goedkope okay. uh, lunchmenu's aanbieden. Dus oh, ja. dat, dat zou ik in het midden laten. Vorig jaar stond uh, de Liberei in Zwolle nog op twee... achter uh, Sergio Hermans oud -Sluis. Maar Sergio heeft vrijwillig afzet genomen van zijn sterren... net als een aantal andere topkoks. Zes amuse, 16 soorten brood, zeven soorten koffie enzovoort. is de sterren. Sterrenkok geeft zijn sterren terug... Ik wil het niet meer. Die sterrenkok is Ron Blauw van het voormalige en gelijknamige restaurant in Amsterdam. Hij was het simpelweg zat. Ik vond dat ik gewoon steeds verder afging van hoe ik begonnen ben als kok. Blauw was daarmee de eerste kok die zoiets deed. Maar al snel volgde Hans van Wolde van Beluga in Maastricht. Gewoon tunnel vision. Ik ben alleen maar aan het fixeren. Ik kan het niet meer. En ik wil het ook niet meer. Hoewel hij niet direct zijn twee sterren inleverde... zette hij in op een forse koerswijziging. Ik wil geen zes wortelbereidingen meer. Ik wil geen acht amuses meer. Ik wil geen twintig vrienden meer. Het is echt kloten om elke dag zo daar te wijzen... Uiteindelijk geeft me dat veel meer frustratie dan dat me daar vreugde oplevert. Dan topkok Sergio Hermans van Oud Sluis in Zeeland. Hij leverde geen sterren in en verzon ook geen nieuw concept. Daar ben ik al op het punt gekomen nu, dat ik het ook niet meer voor elkaar krijg... om nog een hoger niveau te gaan maken. Maar legt per 22 december het beltje neer en sluit zijn tent op het hoogtepunt. Ja, dit klinkt niet als mensen die genieten van hun werk. Het ja, is keihard en, werken en, en dan denk ik kan een, het niet meer. En begint een week later een nieuw restaurant in Antwerpen. Dat moet je dan wel in één oh, zin toch? erbij zeggen. Dus, ah, uh, <laughs> maar zien we een trend? Van, van een aantal koks die zeggen van, ja, even niet meer uh, dit. Nou, je ziet zeker... Uh, nou, ik weet niet of het een trend is. Ik kan me ontzettend goed voorstellen... als je Sergio en, en zeker ook Hans van Wolde... Uh, tijdenlang grijpt naar dat allerhoogste doel... en dan het, of er net niet komt, bij die drie sterren... of zoals Sergio er wel uh, een hele tijd... Zit, maar je moet het elke dag, lunch en diner, moet je het waarmaken. Het is niet zo dat je het op een gegeven moment kan. Dat je denkt van, nee. ik, ik moet hard werken, ik moet goed mijn best doen... maar dan kan ik ook het zelfvertrouwen hebben dat ik het kan. Dat heb je wel, dat zelfvertrouwen... maar er blijft toch altijd een twijfel in je achterhoofd. En daarbij werk je met mensen en met uh, uh, producten. Dus uh, de, de slager en de bakker en de groenteman heb je... en dan heb je nog seizoenen en dan heb je nog mensen... Die bij je werken, het die... klinkt als ontzettend op je tenen lopen. Dat dat is verschrikkelijk. Maar. En dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En dat kan niet anders. Je kan niet gewoon niet normaal... Nee, nee, nee, het is uitgesloten. Nou, dat kan, wel, dat kan wel anders. En dan ga je naar uh, meneer Loens van Michelin... en dan zeg je, meneer Loens, ik hou ermee op. Ik ga iets anders doen. Ik ga kleine gerechtjes maken. En kom een keer langs. Nou, dat heeft Ron gedaan. Ja. En uh, die heeft ook nu, dat is ook heel erg zichtbaar... zowel op het bord als in de zaak... ongelooflijke lol in zijn, uh, in zijn werk en in zijn leven. En ja, daar en en de... hoeft niet meer op zijn tenen te lopen dan? Of toch ook wel weer. Ook voor een Michelinster moet je nog steeds elke dag heel hard werken. Oh Jij ja. ja, gaat wat nieuws beginnen? Ja, aanstaande vrijdag open ik de Julius Bar Grill... barbecue restaurant in Amsterdam op de Centuurbaan. Wij komen allemaal Kijk. eten. Hartstikke goed. Barbecue, altijd goed. Heerlijk. Altijd lekker. Nodig je ons uit. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl